Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Utrechtse dorp Leersum is een ravage na het noodweer gisteren. Een windhoos maakte zes huizen onbewoonbaar. Duizenden bomen knakten als luciferhoutjes om, zagen de bewoners. Ik heb, ik heb gehoord van nummer 1. Hier, dat daar is een boom dwars door het huis heen geslagen. Ja, precies. En dat daar valt nu weer te leven. De brandweer schrikt van de schade. Nou, het is een wonder dat er niet meer gewonden zijn gevallen en dat er geen doden zijn gevallen. Uh, we spraken net met de mensen die, uh, nou, die hadden een boom op hun serre gekregen waar ze net nog zaten te eten. Dus je kan je voorstellen dat er echt wel mensen door de oog van de naald zijn gekropen. Er wordt opgeroepen om geen rondje door de bossen te lopen rond Leersum. Er kunnen nog takken vallen. In totaal zijn er duizenden bomen in de bossen omgewaaid. In Antwerpen zijn nu drie doden uit het puin gehaald van de school in aanbouw die gisteren instortte. Twee bouwvakkers worden nog vermist. De kans dat zij nog leven is klein, zegt de brandweer. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of er fouten zijn gemaakt bij de bouw van de school... De prijs van gas is in de laatste 13 jaar niet zo hoog geweest op de Nederlandse gasbeurs als gisteren. Voor een megawattuur gas moest 29,40 euro betaald worden. Vooral de koude en lange winter heeft ervoor gezorgd dat meer gas is verbruikt. En weer even staan op de plek waar de bekendste schilder van ons land, Rembrandt, zijn doeken vol spetterde. Dat kan niet, want het laatste atelier van hem is niks overgebleven. Maar het is nu wel virtueel nagemaakt. In Amsterdam kun je zo toch even in zijn atelier staan omdat je natuurlijk op een, op een, op een leuke, uh, boeiende manier een, uh, te maken krijgt met kunst en, uh, en Rembrandt en ook de geschiedenis van Amsterdam. Dus uh, je zit er gewoon even in, in de 17e eeuw. Met dat virtuele atelier hopen ze mensen enthousiast te maken over die schilder Rembrandt. Heb ik het weer nog? Het is op veel plekken grijs, alleen in het oosten bij de grens is er zon. Het is 20 tot 27 graden. Vannacht komen er weer buien over met onweer en zware windstoten. Morgen, dan is het droog en af en toe zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de weg en ook wegwerkzaamheden zorgen voor extra vertraging. Omdat de A9 dicht is, is het drukker op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Er staat een file tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. En ook is het druk op de A10, de Ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 De hele tijd niet meer gedraaid op de Zandvoortse radio. Bobby Brown en every little step aan het begin van de nieuwe aflevering van de Zandvoort op zaterdag. Ja, vreemd weer, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Uh, Heb je de buien overleefd? De ramen zijn weer schoon. Volgens. Ja, de ramen wel. Dat is, dat is, dat is, trouwens, het is voordelen. We wonen, we wonen boven, om het zomaar eens te zeggen. En Maris, uh, hoeft de plantjes ook geen water meer te geven natuurlijk? Nou, die, die stonden veilig onder de, de tafel uh, in de, in de, op het balkon. Maar uh, jij had uh, behoorlijk wat wateroverlast daar in de Verlinnenblad. Ja, de Verlinnenweg. Of Verlinnenweg. Ja, dat, dat was een rivier uh, daadwerkelijk. Ja, en uh, de, de, de, laten we zeggen, de restjes liggen er nog, hè. Het is uh, wel ongelooflijk, maar er is ook zo ongelooflijk veel gevallen. Een klein en beetje het... toiletpapier, hè? daar hebben we het over. In... In een relatief korte tijd. Maar goed, het is voorlopig het is droog, dus we mogen even niet klagen. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Uh, wederom drie uur live uh, uh, Zandvoort op een zaterdag vanaf de Tolweg 10a. Uh, het was een week van rellen, voetbal en uh, regen, om het zo maar eens te zeggen. En uh, rellen met voetbal of weer nee, los van nee, elkaar? Nee, los van elkaar. Oké. Okay. Goed, uh, dit weekend nog vele, uh, zijn er nog veel acties uh, uh, voor, het, uh, voor het Liam. Uh, de, kleine meisje wat, of de kleine jongen die uh, ernstig ziek is en uh, toch nog allerlei activiteiten dit weekend. En al die opbrengsten zullen uh, ook ten goede komen van het uh, de medicijn wat hij dringend nodig heeft. Uh, verder hebben we, uh, er wordt gereest op het circuitpark Zandvoort, circuit Zandvoort moet ik zeggen... En onze uh, verslaggever Willem van Densen is uh, aangeschoven in de studio. En zal uh, u straks informeren over het prachtige programma wat er is. Dat is vrijdag begonnen en uh, duurt tot en met uh, zondag. En wat het allemaal behelst, u hoort daar meer over van onze collega Willem van Densen. Uiteraard om drie uur hebben we de kwalificatie van de Formule 1. Ook daar zal Willem zijn licht over schijnen, laten schijnen. En uh, wij zullen ook een duit in het zakje doen. Dus we maken daar een gezellig raceuurtje van. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, uiteraard, zometeen beginnen we met uh, Zandvoortnieuws in het kort. Hoewel het wel een beetje moeilijk is met alles wat er gebeurd is afgelopen week. Maar ja, het, uh, en de burgemeester uh, die die was, was ook weer. uitgebreid in het nieuws natuurlijk. Klopt. En, uh, in het tweede deel van het eerste uur gaan we eerst terug naar afgelopen donderdag. Uh, de eerste reactie van uh, onze burgemeester op uh, mogelijke gebiedsverboden voor railschoppers. En daarna herhalen we het interview wat onze burgemeester vanmorgen had met onze collega Ben Zonneveld tijdens Goedemorgen Zandvoort. Hoe de effectuering van uh, gebiedsverboden uh, in het werk gaat. Dat is tweede, tweede half uur van het eerste uur Zandvoort op zaterdag. Uiteraard hebben we natuurlijk rond de klok van half drie het weerbericht. Precies andersom als vorige week. Vorige week zeiden we van, nou, de komende dagen worden prachtig en het eind van de week wordt slecht. Uh, nu hebben we toch een minder goede week voor de boeg. En uh, aan het eind van volgende week klaart het allemaal weer wat op. Maar daarover meer tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Dier van de week ontbreekt ook niet. En hij luistert naar de naam Rex. En dan moet maar, gaan we mijn belletje branden. Want volgens mij hebben we die al een keer eerder gehad. En, een hele tijd geleden. Commissaris ja. Rex hebben we het over gehad. Commissaris Rex. En volgens mij is dit dezelfde. Maar die is dus weer terug in het asie. Een herder. Een herder. Klopt. Ja. Uh, gedicht van de dag. Ik heb een aantal uh, meegenomen Rob. Dus je mag uh, kiezen. Welk het wordt? Sandports Nieuws in het Kort, uiteraard. Uh, drie uur uh, kwaliteit uh, van de Formule 1. Waarover we dus om kwart over vier uh, tijdens Pit Report een samenvatting uh, zullen verzorgen. En met een linker oog kijken we natuurlijk ook naar de Europese kampioenschappen voetbal. Want uh, om drie uur wordt daar de wedstrijd gespeeld Hongarije tegen Frankrijk. Ook daar zullen we naar kijken. Als er wat te melden is, zullen we dat zeker niet nalaten. Uh, half vijf, dier van de week. Uh, kwart voor vier, kwart voor vijf gedicht van de dag daartussendoor Zandvoort op zaterdag live live registratie van een artiest of artiesten of een groep in de tijd dat er nog veel publiek bij aanwezig mag zijn maar over een weekje dan, dan mag iedereen er weer heen hè ja dan dan is het eigenlijk weer ja dan is het weer actueel en dan gaan de trossen los om het zomaar eens te zeggen. In uh, uh, oh ja, tweede uur hebben we ook nog een update uh, van Ernst Brokmeijer... ten aanzien van de Renningsbrigade Post Zuid. Want daar is ook het nodig over te doen. En daar sprak hij vanmorgen over met onze collega Ben Zonneveld... tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. We hebben een, een vol programma de komende drie uur, dat ik zou zeggen... Uh, veel plezier de komende drie uur bij uh, Zandvoort op zaterdag in uw lokale omroep de CFM. Dankjewel Albert-Jan en meekijken doe je via www.zfm-live.nl Zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio Tolweg 10A. Albert-Jan en ik zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Zandvoort op zaterdag zoals je gewend bent van je eigen lokale radio. Met nu Rita Franklin. Yeah. ...na de jaren tachtig met deze single van Rita Franklin en Who's Coming Who. Ja, deze week is weer heel veel gebeurd. Denk maar aan de oneenigheden op het strand van Zandvoort en nog veel meer. En dat hoor je in het nieuws in het kort. De railschoppers van afgelopen woensdagavond kunnen post verwachten van de gemeente Zandvoort. Naar aanleiding van de ongeregeldheden op het strand verbiedt burgemeester David Molenburg... ...de railschoppers namelijk om deze zomer nog naar Zandvoort te komen. Hiervoor zijn vrijdag al 32 gebiedsverboden opgelegd. Meer zullen in de komende tijd volgen. Het gebiedsverbod wordt opgelegd voor een maximale termijn van 12 weken voor heel Zandvoort. Dat betekent dus van 18 juni tot en met 9 september. Burgemeester David Molenburg, het moet afgelopen zijn met groepen jongeren... die naar Zandvoort komen om hier te rellen en overlast te veroorzaken. Zoals gezegd, woensdagavond ontstond een situatie die we niet accepteren. Naast de extra inzet van politie... ...vaardig ik nu deze gebiedsverboden uit. De boodschap is duidelijk. Deze jongeren zijn deze zomer niet meer welkom in Zandvoort. Tijdens de ongeregeldheden is een aantal betrokken personen opgevangen... ...bij de strandafgangen, waarbij gegevens zijn genoteerd. Naar verwachting zullen nog meer gebiedsverboden volgen... ...en op dit moment worden daarvoor de camerabeelden van woensdagavond geanalyseerd. Personen zijn strafbaar als ze zich niet aan het gebiedsverbod houden. Ook kan de burgemeester dan voor een langere periode verbieden om naar Zandvoort te komen... In het tweede deel van het eerste uur... rond kwart voor drie, tien voor drie... volgt daar nog een update van. We zagen de bui natuurlijk al lang hangen... maar alle weerswaarschuwingen met kleurcodes van het KNMI... maar aan het begin van vrijdagavond... barstte dan het in Zandvoort ook echt los. De regen kwam met bakken uit de hemel en zorgde al snel voor wateroverlast in de straten... die inmiddels wel bekend zijn met wateroverlast bij stortbuien. De buien gingen gepaard met rukwinden die stormschade bij meerdere strandpaviljoens veroorzaakten. Op social media werden door de bewoners filmpjes gepost. Foto's en filmpjes onder meer van de wateroverlast in de Haarlemmerstraat. Straten in het centrum van Zandvoer en Cor van de Lindenstraat. De brandweer werd rond 10:06 over zes opgeroepen voor wateroverlast op de Van Lennepweg... De putdeksels kwamen daar inmiddels omhoog en het verkeer waaronder een ambulance met signalen kon nog maar net zijn weg vervolgen. Niet veel later was het water van de weg gelukkig redelijk gezakt... en hebben medewerkers van Spanelanden NV de putdeksels gecontroleerd en in hier nodig teruggelegd. De Zandvoortse vrijwilligersprijs is dit jaar uitgereikt aan Rob Spruit en Mick Boskamp. Beiden zijn ervaringsmedewerkers bij niemand verzand in een Zandvoort. Een project van Pluspunt. En afgelopen vrijdag ontvingen zij uit handen van burgemeester David Molenburg de Niek Meijer vrijwilligersprijs. Er waren vooraf tien vrijwilligers genomineerd. Die waren allemaal uitgenodigd in de raadzaal waar bekend werd gemaakt wie van hun de vrijwilligersprijs 2021 in ontvangst mocht nemen. Raadslid Maike Koper memoreerde bij aanvang dat alle vrijwilligers recht hebben op deze prijs... maar dat er helaas maar één trofee kan worden uitgereikt. En tot slot sportnieuws. Lester Ellenkamp heeft uh, opnieuw bewezen... goed uit de voeten te kunnen op de Landsart in Eindhoven. De 15-jarige karter uit Zandvoort... uitkomend voor het team Combi Kart... reed naar een knappe derde plaats... bij zijn NK-debuut bij de Rotax Max Senioren. En dat in het veld van bijna 40 rijders. Vorig jaar had e Ekelkamp Ellenkamp het al eens gepresteerd om in Eindhoven van de laatste plaats... naar de eerste plaats op te klibben. Tot zover. Dank je wel, Albert-Jan. Het nieuws is uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM-app. En mocht je de app nog niet hebben... hij is onder meer gratis te downloaden in de Playstorm. De volgende plaat is een hele nieuwe single en uh, lekker zomers ook. En dat krijg je van de week de plaat alvast uh, uitgekozen voor vandaag. En toen was het nog uh, zo rond en nabij de 30 graden... toen ik deze plaat onder meer uitkoos. That's Cardona. It is dinero. No, no, no, no. no soy traficante, pero escucho corridos que juegan tomando a botecate. Uh, ya dímelo antes. Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo chiste. From it She's on my money And now she's gone And I'm broke as a bitch And a all alone. Misschien gaat dit wel uh, een van de zomerrits van uh, dit daar worden. Je hoort de single uh, Dinero. CFM Race Radio. Bit Report. Report. Ja, we schakelen live over uh, naar microfoon 4 in de studio van uh, CFM. Daar zit uh, onze autosportverslaggever uh, Willem van deze. Goedemiddag, uh, Willem. Ja, goedemiddag. Uh, Willem. Ja? Ja? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, ja. Nee, is er. Ja. Nee, is er. Ja. Goedemiddag. Dat zet ik op de wacht. Ja. ja, applaus. Ja, circuit circuit Zandvoort dit weekend in het uh, tegen van de Fanatic GT World Challenge. Nou, dat wordt georganiseerd door de Franse organisatie uh, SRO. Zijn GT-auto's Die rijden tweemaal een race van een uur. De eerste is op dit moment bezig. Maar daarnaast is er nog een heel mooi uh, uitgebreid programma... met onder andere de GT4 European... Dan hebben we ook de Formule Regionaal uh, bij Alpine. Dat is de voormalige Formule Renault. Daar vinden we wel een aantal Nederlandse deelnemers in. Dat is onder andere Thomas ten Brinke, zoon van ten Brinke, de Dakarrijder. En Cas Haverkort. Wie we daar ook vinden. Dat is een opmerkelijke naam. Uh, Zijn vader is ook aanwezig uh, dit weekend hier op Zandvoort. Uh, en dat is Eduardo Baricello. Nou, Baricello. Hey, de, ja, uh, van uh, Rubinho. Uh, van uh, Rubinho Baricello, uh, de zoon. Die doet mij in die uh, Formule Alpine. Daarnaast hebben we ook de TCR Europe. De toolwagens en dan de Europees. En daar vinden we twee Nederlanders in terug. Die het, uh, met de kwaliteit best goed gedaan hebben. Tom Coronel, een tweede plaats in de kwalificatie. Hij rijdt met een Audi. En Niels Langeveld, die op dit moment uh, actief is in de Hyundai. Uh, en die kwalificeerde zich op een vierde plaats. Een uitgebreid uh, programma dus, met uh, heel veel... Uh, Mooie auto's. Wat ons ook opviel op het ski, jullie zagen het al van huis uit, dat zijn de vele kranen die er staan. Nou, dat is waarschijnlijk ook een voorproef voor de Formule 1. Op het moment dat er iets gebeurt dat een auto op het asfalt staat of in de grindbak, moet die zo snel mogelijk weggehaald worden. Dat gebeurde vaak op Zandvoort met zo'n kink cap die hem uit moest slepen. Dat gaat Eerst die weer straks. En met het oog op de toekomst, de Formule 1... is dit een mooie test om te kijken hoe snel dat gaat met die kranen. En het zal ongetwijfeld een stuk sneller gaan. Ja, het ziet er heel spectaculair uit. In ieder geval al die grote kranen bij het circuit. Wat ook spectaculair was natuurlijk van de week... toen al die grote vrachtauto's van die raceteams... richting het circuit reden. Want ze komen uit heel Europa echt, hè? Gewoon Tsjechië ja, ja, ja, en... Ja, ja. Helemaal Noem maar op. Erop. Omdat je veel van die uh, verschillende klassen hebt. Uh, ja, de aankomst van de trucks liep niet voor uh, iedere team even <laughs> zoals het... Uh, gepland was, Want er was een aantal trucks die toch op de een of andere manier in Haarlem verzeild raakten. En op de zeilweg bij dat spoorviaduct ja, kwamen ze er wel zwaar betijds achter dat ze te hoog waren voor het viaduct. Dus dat was een heel geregeld daar om die trucks daar weer weg te krijgen. En op de goede manier richting Zandvoort te krijgen. Ja, het is altijd de truc om weer goed in Zandvoort te komen. Ja, met een truc zeker. Maar is dit, is dit het eerste keer dat dit evenement Zandvoort aan? Nee, nee, wij hebben wel die evenementen gehad natuurlijk. Maar ja, tegenwoordig wordt alles uh, of via de telefoon... of een andere planner uh, ingepland. Ja, en als je dan... Uh, het is eigenlijk wel een logische manier van rijden... op het moment dat je met een auto komt. Maar ja, ik weet niet hoe ze hun... Uh, een routeplanner hadden ingesteld. Als die op persoonauto stond. Uh, dan is dat een goede weg naar Zandvoort. Uh, op die manier een kortere. maar voor een vrachtwagen. met een bepaalde hoogte ja. niet. Dus ja, dat valt tegenwoordig ook in te stellen. natuurlijk op de routeplanners. misschien dat dat niet gedaan is. Nee, hoe gaan we dat doen met de Formule 1? Want het zijn ook van die hoge trucks. Uh, zeg maar die dan uh, richting het circuit rijden. En we hebben die mooie Natuurburgen natuurlijk. Ja, nou ja, die uh, zullen hoog zat zijn, die uh, natuurbruggen waar ze onderdoor kunnen. Maar ja, als je een bepaalde route neemt, dan kun je allemaal de lage viaducten omzeilen. En uh, vergis je niet natuurlijk met de Formule 1, uh, die komt uh, rechtstreeks vanuit Spa, want de week voor Zandvoort is uh, Spa. Zullen ongetwijfeld daar zondagavond of maandagochtend al vertrekken. En dan krijg je een heleboel trucks hier. en Of dat onder begeleiding gaat gebeuren. Maar het zal in ieder geval vast een goed draaiboek zijn. Met de juiste routes daarin om hier in Zandvoort te armen. Uh, is het uh, die, die races van dit weekend ook live te volgen? Ja, als je gaat naar de website van uh, circuit Zandvoort. Zie je van iedere... Uh, Klasse die actief is, zie je wel wat de link is om uh, de races uh, live te volgen. Dus van zowel de TCR als de GT World Challenge als de 1 en de Lamborghini Trofee. Kan je allemaal live kijken op je computer, telefoon of tv Tablet. via de stream. Oké, okay, dank je. Goed, uh, we komen straks weer, uit, uh, weer even bij je terug. Wellicht weer een update van de stand van zaken op het circuit Zandvoort. En anders uh, wellicht nog even met de kwalificatie als je tijd hebt. Zeker wel. Nou, Oké, okay. okay, dankjewel Hartstikke Willem van DNC. Inderdaad, vanuit uh, de studio dit keer. De studio aan de Tolweg 10A. Zo dadelijk uh, gaan we het uh, weer met je doornemen. Nou, we hebben natuurlijk flinke buien gehad. Nou. Hele flinke buien trouwens uh, gisteren. En uh, wat gaat er weer de komende dagen doen? Albert-Jan heeft dat bestudeerd voor je. En dat hoor je na het volgende plaatje. de Breakfast Club. Ja, een beetje raar voor de Breakfast Club. Maar we draaien hem toch echt, hè? Deze zaterdagmiddag bij CFM. You're the rides right on track. Eens even kijken of we het bij Albert-Jan droog gaan houden. CFM weer bericht. Droog je tranen met Albert-Jan Vos. Het weer. En blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Daarbij zijn eerst veel wolken te zien, maar gelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het oosten en zuidoosten schijnt de zon het langst en daar wordt het 27 graden. Op Tessel wordt het ongeveer 19 graden. Later vanavond en konende nacht trekt het gebied met stevige regenval en windstoten van Zeeland naar Groningen. Zondag overdag is het wederom een mix van wolken en zon. Lokaal valt er nog een bui en het wordt 22 tot 27 graden. Een maandag is het nog uh, altijd uh, vrij warm met temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Verspreid over het land kunnen enkele buien ontstaan. Tussen de buien door wisselen zon- en wolkenvelden uh, zich af. De wind is overwegend zuidwestelijk zwak tot matig van kracht. En vanaf dinsdag koelt het zeer waarschijnlijk af na een broeierige periode. De temperatuur is met 20 tot 24 graden heel gebruikelijk voor de uh, tijd van het jaar. Overdag is er nog kans op een enkele bui, maar er zijn ook lange droge perioden met af en toe ruimte voor de zon. De temperatuur komt op woensdag rond de 20 graden uit en daarmee is het aan de frisse kant. Een groot deel van de dag verloopt droog. Maar een enkele bui is niet uitgesloten. Ook op donderdag is het nog vrij koel cool met temperaturen van ongeveer 20 graden. En de kans op buien is daarbij klein. Maar vanaf vrijdag laten verwachtingen geleidelijk oplopende temperaturen zien. En daarbij blijft de kans op een bui aanwezig. Maar de zon krijgt meer ruimte als volgende week vrijdag. En wat betekent dat voor Zandvoort? In Zandvoort is, en, uh, wordt, is het en wordt het morgen bewolkt, maar droog in Zandvoort. Morgenmiddag stijgt de temperatuur tot 20 graden Celsius en de wind is matig windkracht 4. Morgenavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 18 graden Celsius. En de komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen hoog in Zandvoort. De temperatuur daalt tot 17 graden overdag en 12 graden s'nachts. De wind is matig windkracht 4. En zoals gezegd, vanaf vrijdag neemt de kans op de zon toe... en stijgt de temperatuur tot 20 graden Celsius overdag... en 15 graden Celsius s'nachts. Nou, dat komt mooi uit, want dan zijn we bijna uit de lockdown, uh, Albert-Jan. Eind volgende week, dus uh, dan kan het uh, feesten gaan beginnen, zeg maar. Het weer is ook uh, na te lezen op onze CFM-app. Kijk daarvoor onder Meteo Zandvoort. Dat was het weer. En straks gaan we weer naar het strand, althans we kijken even terug inderdaad, op de gebeurtenis van de afgelopen woensdagavond met David Molenburg, de burgemeester. Maar eerst deze. Eigenlijk moet de zon schijnen als we dit soort uh, muziek draaien. Ja, de muziekkeuze van uh, Van de week. Weken... hoor je vandaag eigenlijk op deze zaterdagmiddag. Bowwowwow en wow de Man Mountain. We gaan uh, terug naar uh, afgelopen woensdagavond. Want uh, ja, toen liep het uh, compleet uit de hand op het strand. Klopt. En we even, de komende half uur geven we een beetje een chronologische volgorde... wat daar op de reactie was van de burgemeester... en van, uh, van mensen uit, vanuit Zandvoort. En in het tweede gedeelte herhalen we het interview... Uh, van, met, van, met de burgemeester uh, en Ben Zonneveld van Goedemorgen Zandvoort... naar de, het uitvoeren van de gebi gebiedsverboden die zijn opgelegd. Maar we gaan eerst terug naar de donderdagochtend... toen we allemaal moesten nog bijkomen van, uh, van woensdagavond. Want jongeren die, uh, woensdag, die woensdagavond betrokken zijn geweest... bij de verschillende vechtpartijen op het strand in Zandvoort... Uh, uh, zoals het nu blijkt, kunnen een gebiedsverbod opgelegd krijgen... dat zei de burgemeester van Zandvoort donderdagmorgen... Er zijn gisteravond door de politie heel veel gegevens genoteerd... en we worden op dit moment, dan hebben we het over donderdag, nog beelden uitgekeken. Dat kan als basis dienen om mensen die overlast veroorzaken... gebiedsverboden op te leggen. Waar het kan, dan doen we dat ook, Al dus Monenburg. Onze collega's van NH spraken onder andere met de burgemeester... naar aanleiding van de rellen op, de, op donderdag... naar aanleiding van de rellen van woensdag. Enorme politiemacht op de boulevard. Zelfs vanuit West-Friesland worden agenten richting Zandvoort gestuurd. om een eind te maken aan de ellende die zich smiddags al aankondigt. Ja, hij stond hier te werken en er komen hele mensen langs. mooie meiden, prachtig, alles rustig en kalm. En dan komt er weer een groep van 15, 20 man. Veel verbaal geweld. Schreeuwen, keihard schreeuwen. Gillen schreeuwen. En één was een hele grote erbij, die, die was ervoor. En keihard door merg en been, zo erg. De groep gaat naar het strand en daar gaan de provocaties door. De sfeer is om te snijden. Er werd overal wat geroepen. Je zag aan houding van mensen dat het... Dat ze er niet waren om lekker van het zonnetje te genieten en, uh, en dat, ze, dat ze iets anders van plan waren. Zeg maar. De politie wordt gebeld en die gaan in eerste instantie met een kleine groep het strand op om de rust te herstellen. Ze hebben daar geprobeerd om uh, de grootste radraad ertussen uit te halen en uh, ja, dat ging onder een hoop protest en moeilijk. En, uh, waarop zich eigenlijk in één keer uh, de hele meute die, uh, die zich daar uh, ondertussen verzameld had, want het is toch als de politie ergens staat, het ze allemaal in één reet interessant, staan allemaal te filmen. En dan, uh, die, die, die moesten zich terugtrekken, de politie, want er waren gewoon veel te veel. Daarna komt de politie terug met meer mensen, paarden en honden. Het strand wordt schoongeveegd. De raddraaiers worden richting het station gestuurd en daar wordt met flessen en glazen gegooid. Meerdere mensen lopen snijwonden op. Een 29-jarige Amsterdammer wordt aangehouden. Ik vind het natuurlijk uitermate kwalijk dat mensen op deze manier, uh, die 100.000 mensen die hier met veel plezier op het strand zitten, een paar daarvan het voor de rest willen komen vergallen. Het is niet de eerste keer dat groepen vanuit Amsterdam naar Zandvoort komen om rotzooi te trappen. Al jaren zijn er incidenten en wordt geroepen om meer politie en beveiliging. Maar de gemeente zegt al het maximale te doen. We hebben extra beveiliging op de boulevard ingezet. Uh, we hebben ook beveiligers en uh, verkeersregelaars die ervoor zorgen dat er geen scooters op de boulevard komen. Kortom, we hebben geleerd van uh, die vorige hele drukke zomer. Uh, en nogmaals, ja, waar 100.000 mensen recreëren kan het natuurlijk misgaan. Maar we proberen wel alles aan te doen om dat echt in de perken te houden. Druk de stempel op het uh, op, op heerlijke weer hier. Ja, en het is altijd zo. Ga ze bij station tegenhouden? In Amsterdam, denk ik. Mag ik niet zeggen. Ja, oké. Okay. Dat was uh, inderdaad een ooggetuige uh, Albert Jan, van, uh, van uh, het gebeuren uh, op, het, uh, op het strand uh, hier in Zandvoort. En verder hadden we natuurlijk ook uh, David Molenburg, de burgemeester. Die zijn verhaal donderdagmorgen uh, voor de microfoon van onze collega's van uh, NH Newsdates. En diezelfde collega's hadden ook uh, Niels Priester van Mango's uh, Beach Bar gesproken... En die, ook die hoorde je trouwens uh, in dit uh, uh, interview of in deze reportage van uh, NH Nieuws. Straks veel meer over het uh, gebeuren van afgelopen woensdagavond op het strand van Zandvoort. Maar eerst weer meer muziek op de zaterdagmiddag. Hier is Back It Up: Carol Emeralds. I can't stop shaking. Van Carol Emeralds en Back It Up. Zo dadelijk gaan we luisteren naar het interview van vanmorgen met burgemeester David Molenburg. Maar eerst gaan we de nieuwe single draaien van Mabel. Radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort.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 girls for the baseline Ponytail to the waistline Throw it back, baby, take time Money talks and I make money huh. All my girls for the baseline Ponytail to the waistline Throw it back, baby, take time Money talks and I make my Eigenlijk op de zaterdagmiddag van alles langskomen. Hè? Van nieuw naar oud en van oud weer naar nieuw. En nieuw was deze single van uh, Mabel en Let Them Know. We gaan het uh, verder hebben over de rellen uh, op het uh, strand van uh, afgelopen week. De ellende zeg maar uh, op het uh, strand uh, Albert-Joan. Want uh, ja, daar word je toch niet uh, vrolijk van? Nee, want uh, als we het even chronologisch bekijken. We hebben net even teruggekeken naar donderdag. Dus de, de day after om het zo maar eens te zeggen. En vrijdagmiddag maakte de gemeente Zandvoort bekend dat de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg, de railschoppers dus een gebiedsverbod heeft opgelegd. De burgemeester was vanmorgen te gasten tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort om voor alle Zandvoorters een nadere toelichting te geven over de gebeurtenissen op het strand van afgelopen woensdagavond. En de inmiddels door hem opgelegde gebiedsverboden voor de railschoppers. Hij sprak met presentator Ben Zonneveld. Ja, het was nogal wat woensdag.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 En gelukkig kon heel snel uh, uit alle hoeken en gaten van de provincie uh, versterking gehaald worden. Um, dus de politie heeft hier professioneel en uh, ja, op een hele goede manier de uh, het, uh, het boel weer in linie leeggeveegd. U, uh, u heeft het weer gedaan op Facebook, las ik uh, de dag daarna. Maar uh, de uh, strandpachtersvereniging heeft dat uh, gelijk neergeschapeld. Want het is adequaat opgetreden en uh, dat is ook juist denk ik. Uh, bent u nog eens kijken later? Jazeker. zeker. Ik euh, euh, lag net, ik euh, was even bij de reddingsbrigade en euh, euh, werd meteen gebombardeerd bij een, euh, een activiteit waar ze een reanimatiecursus deden tot euh, slachtoffer. En op dat moment begon mijn telefoon te rinkelen en ben ik heel snel die kant op gegaan. Mm. Euh, toen was er heel veel politie ter plekke. Euh, toen was de boel net weer onder controle. Euh, dus euh, euh, ik ben daar euh, vrij lang aanwezig geweest.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 Nou, in dit geval hebben we al snel van 32 uh, van de betrokkenen de gegevens kunnen achterhalen. Die hebben de politie keurig uh, genoteerd. Uh, en die mensen hebben um, gisteren een gebiedsverbod uitgereikt gekregen voor drie maanden.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 De NS werkt zeer nauw samen met de politie. Wij schalen ook op die warme dagen enorm op als het gaat om extra security, beveiliging, verkeersregelaars. En De signalering is in ieder geval wel dusdanig dat op het moment dat er groepen deze kant op komen...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 als je wat ziet, bel handhaving of politie. Burgemeester, dank voor uw snelle uh, commentaar en ik wens u een prettig weekend. Ja, je hoort wel heel veel, uh, Albert-Jan, uh, dat verhaal over de vorige burgemeester. Hè? Hoe die uh, zeg maar met uh, dit soort uh, rellen toen de tijd uh, is omgegaan of heeft opgetreden. Even hoe je het uh, uh, nou, wil zeggen. Ik woonde net, net in Zand voor 2002, ik zat het nooit vergeten. En ik zat uh, lekker op het terrasje in de Halterstraat. En ik, zie alleen, ik zag allemaal ME-bussen voorbij komen. Ik denk, waar ben ik terecht gekomen? <laughs> dus uh, die heeft het uh, toen op dat moment op die manier opgelost. En uh, nu is het de tijd voor de ge gebiedsverboden. Nou, ik hoop dat het werkt. Want het is ook voor, voor mensen die gewoon naar het strand toe gaan. Met kinderen, met moeders en dit en dat. Het geeft zo'n naar onder. Je voelt gewoon de sfeer dan, dan veranderen. En dan vlucht je gewoon van het strand. Het is toch te, te sneu voor woorden. Ja, we zullen weten dat we Amsterdam Beach zijn, uh, Albert-Jan. Als je daar nog één keer zegt. Nee, doen we niet meer. Tot zover dit onderwerp over de rellen, de onenigheden on op het strand van de afgelopen woensdagavond. We gaan nog twee plaatjes draaien tot aan het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we weer bij je terug. Toontje lager is een van die twee. Het was koud, het was donker.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 Zoveel, zo vaker, zo compleet. Je tanden me mee op en net, je kreeg maar niet genoeg van mij. Je zag bijna op, maar wel de vond je mij. Je hield van me, je hunkelde, je smeekte, je smartte, kwijlde, geilde, flikte jezelf aan. It's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 als in de film. Ik wil het. Nederpop uit de jaren 80 van Tandje yes, Lager en net als in de film. Ik wil het. Jazeker. En uh, zo dadelijk uh, gaat weer om drie uur... een wedstrijd beginnen. Het EK ik voetbal. Wij zijn ik gelukkig al door naar de volgende ronde. Maar of dat ook voor Frankrijk gaat gelden... dat uh, merken we straks. Ja, Frank uh, Lammers heeft een mooie plaat gemaakt ja, trouwens. Gaan we nog even naar luisteren. Hij heeft gecoacht in Amsterdam... Milan, Londen en Atlanta. Hij heeft stadions doen vollopen, hij heeft ook stadions doen leeglopen. Hij heeft succes gekend, hij heeft ellende gekend. Hij heeft toejuichingen gehad, landstitels, bloemetjes, eerste ronde Champions League en de Schaal vier keer, ja. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar supporters hebben meestal maar één verzoeknummer. Frank de Boer! Frank de Boer! hem garderen dan is een vent. Genen die zoals hij werken zonder sentiment worden door de critici niet echt verwend. Met een spits die graag een voorzet wil, en ook met betwaait over de volgende stap, hij babbelt, roept en ept, en soms blijft hij stil. Hij doet zijn best compliment en een grap, maar ik wil geen grap dit keer. Ik wil geen grap van de Boer. Ik wil geen sticky ziekiebleen van die rechtsachter.